7 uur. Gert Kluik met het Journaal. In Nederland overlijden jaarlijks duizenden mensen door fijnstof. Dat concluderen onderzoekers van Nederlandse academische ziekenhuizen. Ze werkten mee aan een internationaal onderzoek door universiteiten, de Verenigde naties en internationale agentschappen. Volgens de wetenschappers leidden klimaatverandering en uitstoot tot onaanvaardbare gezondheidsrisico's. Rijkswaterstaat heeft dit jaar al 1500 boetes uitgedeeld voor automobilisten die een Rood Kruis negeren. Dat is bijna 40% meer dan vorig jaar, meldt de telegraaf. Minister van Nieuwe Huizen, Infrastructuur en Waterstaat vindt de cijfers zorgelijk en zegt dat we aan wandgedrag keihard aan te pakken door het aantal weginspecteurs te verdubbelen tot 100. Op het negeren van een Rood Kruis staat een boete van 230 euro. Volgend jaar wordt dat 240 euro. Een Argentijnse rechter startte vooronderzoek naar Mohammed bin Salman. Hij reageert op het verzoek van Human Rights Watch om de Saudische kroonprins te vervolgen voor mogelijke misdaden tegen de menselijkheid. Volgens de Mensenrechtenorganisatie heeft de prins misdaden begaan in Jemen en was hij betrokken bij de moord op de journalist Khashoggi in het Saudische consulaat in Istanbul. In het Argentijnse rechtssysteem is het mogelijk om iemand te vervolgen voor oorlogsmisdaden, ook als die ergens anders zijn gepleegd. Mohamed bin Salman bezoekt dit weekend Buenos Aires voor de G20-top. Openbaar vervoerbedrijven maken zich zorgen... over de uitvoering van het boerkaverbod, dat meldt het AD. Vanaf 1 juli 2019 geldt het boerkaverbod... voor openbaar vervoer, scholen en zorginstellingen. De vakbond FNV vindt dat de chauffeurs er zijn om mensen te vervoeren... en niet om het boerkaverbod te handhaven. Ook Koninklijk Nederlands Vervoer voorziet praktische problemen... bij het weigeren van mensen met gezichtsbedekkende kleding. Het weer bewolking, af en toe wat regen of motregen. De temperatuur ligt rond 7 graden. In de loop van de dag klaar het op. Vanmiddag wordt het ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Veel vertraging na een ongeluk op de ringweg van Amsterdam. De A10 tussen Zeeburg en over Amstel, 4 kilometer. Er is daar maar één rijstrook open voor het verkeer. De vertraging is opgelopen tot meer dan een uur. Tot zover de verkeersinformatie.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 to When it penetrates and leaves you blind And shaky, mad and reckless Got you feeling breathless oh gosh, oh gosh, oh Here we go Crook